Se cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer, meu coração de criança não é só lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus.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 Uh, ...is toen begonnen bij Benny Goodman... ...en toen gingen ze hem Toets... ...Tielemans noemen... ...omdat hij ook die Montemorinica tevoorschijn toverde... ...heeft een tijd bij George Shearling gespeeld... ...en dan... Uh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 Yeah.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 Oud plaatsgenoot Ted Powder. De ouderen onder ons die kennen hem nog ongetwijfeld. En het is het nummer The Man I Love.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 We can't eat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 That you should care for me Oh, it's awful nice It's paradise Gezongen door Colette Wittenhagen Die een paar cd's heeft gemaakt met, uh, En zich omringt Weet dan met uh, Mensen als Rinus Groeneveld, Frits Katté Hans Ben Schruider, Wierenmaier, Kloes van Mechelen Michael Gustorf Kortom Allemaal mensen die uh, Prima hun weg hebben weten te vinden Op de jazzpodia zij treedt, zij treedt af en toe op Ook in ons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 Tonen bezig van uh, de ZFM op zondag David Habig en Peter den Boer Vandaag hebben we alleen maar Nederlandse muzikanten gedraaid En een van de, die groepen Is uh, Menno Daams Met onder meer Ronald Jansen Heidmaier Op de klarinet, Beert van den Berg piano, Ton van Bergrijk Gitaar, Adrie Braat op de bas De huidige bassist van de Dutch Wingos, Louis de drums En we gaan ze horen in Liza Liza GFM Jazz op zondagmorgen zit er alweer op. Jammer, want we hadden nog zoveel. Maar dat gaan we bewaren voor al die volgende keren. We hadden vandaag een programma in het kader van uh, de Nederlandse jazzmuziek En natuurlijk extra aandacht voor toetsielemans die 90 jaar is geworden. Vandaag werd uh, muziek en de techniek verzorgd door David Habiger, Peter Den En wij uh, besluiten heel terecht met een uh, nummer... Dat is een beetje gelieerd aan uh, het originele Sea Jam Blues van Ellington, maar. Ik...